11 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Groningen is vanavond een aardbeving geweest van 3,1 op de schaal van Richter. Het is de zwaarste van dit jaar, zegt het KNMI. De zwaarste beving ooit in Groningen was van 3,6. Het epicentrum van vanavond, even na achter, lag bij Helm in de gemeente Slochteren. Dat is ten oosten van de stad Groningen. Bij het KNMI staat de teller al boven de 100 meldingen van schokken en trillingen. Aardbevingen in Noord-Nederland zijn de gevolg van de gaswinning. De ministers van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië, Frankrijk en de VS hebben hun zorg en argwaan uitgesproken over de luchtaanvallen die Rusland vandaag heeft uitgevoerd in Syrië. Volgens de drie landen is het zeer de vraag of de Russische luchtmacht terroristische groepen onder vuur heeft genomen. En het lijkt erop dat de gematigde oppositie is aangevallen. Moskou ontkent dat. De gematigde oppositie wordt door het Westen gesteund in de strijd tegen het regime van president Assad en Rusland steunt Assad. De Palestijnse president Abbas heeft eenzijdig de Oslo-akkoorden met Israël opgezegd. In zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zei de Palestijnse leider dat hij zich niet langer gebonden acht aan de overeenkomsten uit 1993, die golden lang als uitgangspunt voor een oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Met de Oslo-akkoorden erkende de PLO het bestaansrecht van Israël en kregen de Palestijnen zelfbestuur. Vermoedelijk tienduizenden foto's van buitenlandse verkeersovertreders zijn vernietigd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Volgens RTL Nieuws vooral van automobilisten uit Polen en andere Oost-Europese landen. Bekeuringen voor chauffeurs uit die landen worden niet doorgestuurd. Volgens RTL waren buitenlandse automobilisten uit landen waar geen bekeuringen worden geïnd. De afgelopen tien jaar betrokken bij 15.000 ongelukken en daarbij vielen 137 doden. In de groepsfase van de Champions League heeft PSV in Moskou verloren van CSKA met 2-3. In dezelfde pool als PSV speelde Manchester United tegen Wolfsburg en Manchester won met 2-1. Alle clubs in de pool hebben nu drie punten. Het weer vannacht circa 3 graden, aan de grond een graadje vorst en morgen weer zonnig en droog rond 16 graden. Dit was het NOS.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 Welkom terug, luisteraars. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1115. We gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek. En de eerste is voor een nieuw artiest, Scott Casu heet hij, beste man. En zijn cd, waarschijnlijk een nieuwe cd, ik denk een nieuwe cd, Safe in Your Arms. Nou, dat is natuurlijk wel een mooi begin voor een programma hier op de late avond. Safe in Your Arms. En wil je het allemaal nalezen, dan kan dat via www.peacefulradio.eu. Veel plezier.